Die ook het naar met het NOS-journaal. Achtereenvolgende kabinetten hebben de Tweede Kamer te laat onvolledig of onjuist geïnformeerd over de hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Dat is een van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek heeft gedaan naar het mislukken van de VIRA. De commissie zegt dat het beloofde vervoer er niet is gekomen, omdat andere belangen steeds voorrang kregen boven dat van de reizigers. De huidige staatssecretaris Mansveld heeft de Kamer tenminste onvolledig en strikt genomen onjuist geïnformeerd over het inspecteren van de vira terreinen. De terreinen gemaakt door het Italiaanse Ansaldo Breda, bleken onbetrouwbaar en moesten al na een paar maanden van het spoor worden gehaald. Ook Drenthe keert zich tegen de grootschalige opvang van vluchtelingen. De provincie wil best mensen opvangen, zegt commissaris van de koning Tigelaar. maar alleen op een manier die bij Drenthe past. Volgens Tigelaar is Drenthe een plattelandsprovincie met veel dorpen... en is het vragen om problemen als je daar grote opvangkampen neerzet. Eerder zeiden Limburg en Noord-Brabant ook al dat ze alleen kleine opvanglocaties willen creëren. De taliban hebben in Afghanistan een gebied veroverd dat maandag werd getroffen door een aardbeving... De autoriteiten zijn bang dat daardoor de hulpverlening in de regio in gevaar komt. Bij de beving in het noorden van het land vielen tientallen doden en gewonden. De Taliban namen het vanochtend in. Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de verharding in het vluchtelingendebat. In een persgesprek in China zei hij dat we in Nederland dingen uitspreken en niet uitvechten... De koning zegt dat hij zich kan inleven in de zorgen die er zijn en dat hij zelf ook grote zorgen heeft. Maar als je overgaat tot intimidatie en bedreigingen, dan tast je volgens Willem-Alexander de waarde aan waar Nederland voor staat. Het weer in het noorden is het mistig. Op sommige plaatsen is de mist dicht. In de rest van het land bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Vanmiddag wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Het is eh... Uh... He? Wat? Oh. Ja, het is vandaag nog echt woensdag. Ja, ik zat even te kijken, is het nou woensdag? Ja. Echt woensdag vandaag. Leuk hè, dat het woensdag is vandaag. Oh. Het is weer 12 uur geweest en uh, ja, dat houdt natuurlijk in dat we weer gaan beginnen met uh, onze woensdagse marathon voor mij en Angela natuurlijk in dit geval. Ja, okay. Zalt voor het lunch en de vinyljaren achter elkaar. Oei! Nou, in dit programma gaan we dus ons regio bezighouden met het regio-nieuws om half 1, half 2. We hebben het recept van de week. We hebben het liedje van de sidekick, ook dat nog. Oei! Voor mij benieuwd wat er vandaag weer op ons afkomt. Het is wel leuk, al die verschillende sidekicks, Ze hebben allemaal verschillende smaak. Allemaal leuk. Goed, en verder, nou ja, weer veel platen. We hebben weer een 3 1 Het is vandaag ook weer een hele mooie... en een hele recente vandaag ook nog een keer. Ja. We hebben al helemaal van die oude dingen. Maar vandaag is het een keertje een recente. Morgen ook trouwens. Een hele recente, uh, gewoon van een uh, Gewoon drie nummers van een nieuw album Dat uh, afgelopen weken uh, Uitgekomen is, en het is ook wel eens leuk om daar eens Aandacht aan te besteden En vandaag uh, in de 3 in 1 Nou ja, dat hoort u straks he, ook uh, over een minuutje of tien of zo En uh, Dan hoort u hem Ja, verder gooien ze weer door elkaar, hè? Oud en nieuw, en rijp en groen, en zo weet ik het allemaal niet. Pa, pa, pa, pa. Nou, zullen we dan maar beginnen, hoor, uh...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 Me, my house. and rehab, mm -hmm. and then this black felt. Het. Nou, twee lekkere zangeressen gelijk aan het begin van het programma. Nou, die ene is niet zo lekker. Die Amy Winehouse. Nee, die is, is alweer terug op de geboortegewicht intussen. Maar, uh, wat wou ik zeggen? Ja, dat heet de Black Velvet. En daarvoor hoorde u de rehab van Amy Winehouse. En we weten hoe het droevig met haar afgelopen is, helaas. hoort ook ook alweer tot een club van 27. De legendarische groep popmuzikanten die allemaal op de 27ste... Aan een eindje kwamen. Op wat voor manier dan ook. Blij dat ik die leeftijd zo lang heb. Ja. Misschien een club van 72. Of omgekeerd. Kan ook nog. Maar uh, het is uh, bij kwart over twaalf geweest. Dus. 3 in 1. Ja. En die is vandaag van Don Henley van zijn nieuwe album. Be happy out on the wind do you think she'll get halfway? For it's raining again will she find that she's through when it's hard as to be oh will the notions she follow have all turned What you trying to do for me? Eén. was de 3-in-1. En vandaag is een keer met uh, actuele muziek. En dat is ook wel eens een keer leuk. Uh, het op 25 september 2015 uitgekomen album van Don Henley. The Voice of the Eagles, kan je natuurlijk zeggen. Uh, het album heet Cass County. En uh, dat hij uh, in juni erover sprak over het opname. Het grootste deel van het album is opgenomen in Nashville, Tennessee. En hij zei dat uh, de grootste, het grootste belang uh, van, uh, van recording uh, wat? He? Wat? Onnormaal? Ja. Nou, The great majority of uh, recording was done right here in Nashville, and I can truthfully say that I enjoyed making this record more than any record I've made in my uh, entire career. Oftewel, het grootste deel van de opnames vonden plaats in Nashville, Tennessee. Uh, het Country Mecca, zou ik maar zeggen. En hij moest toegeven dat het album, maken van het album... een van zijn uh, leukste albums was... uit zijn solo carrière. Het is alweer het, uh, het, het uh, vijfde album van de man. Even kijken hoor. Die gaat hij anders iets. Nu niet goed. Uh, u hoorde achtereen volgens uh, Bramble Rose... Prachtig duet met Marina Lambert en verder Mick Jagger. Die deed natuurlijk ook mee, want dat had u natuurlijk, natuurlijk al lang gehoord. Het tweede nummer heet No Thank you. En het laatste nummer heet Take a Picture of This. Het is een prachtig album, ook met een paar mooie duetten. Onder andere ook met Dolly Parton. Dus uh, het is het aanhoren uh, meer dan waard. En zeker als je een beetje country gericht bent. staan wel een paar rockstukken op. Maar de overgrote deel is toch echt wel Nashville, oftewel country. Lekker. Don Henley dus, The Voice of the Eagles. Cass County heet het album. En uh, wij gaan uh, nog één plaatje draaien. Eigenlijk hoor ik het nieuws er nu in te gooien. Maar Anselar is nog even bezig. Dus uh, plaatjes zoeken en zo. Dus ik doe er nog één. En eh, uh, strandje dus streintje van... Uh... En dat is een maillet. Ja, ook leuk. Dat is ook leuk om te doen. En dat is een maillet. Maillet. Hoe noem je dat? Weet ik veel. Wat zei je? Maillet. Maillet. Oké. Okay. als het maar geen mayo is. <lacht> maillet, maillet. Nou, in ieder geval het gaat over die oude duivel... Die liefde heet, oftewel, that old devil called love. Ah, lekker. Lekker. Dit was een Moijé. En dat heette niet ook Devil Cut Love. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Tjonge, ik heb vins. <laughs> Gemeentebelangen Zandvoort heeft een andere kijk op ambtelijke toekomst... dan het college van BNW.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 Ambulance en politie snelden toe om hulp te verlenen. De plekker werd eerst hulp verleend, waarna zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Waardoor zij is gevallen, is nu nog niet bekend. De 19-jarige automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag in Heemstede aangehouden op verdenking van drugshandel. De man was al eerder aangehouden in verband met een overtreding van de opiumwet... De drugs, waaronder harddruk, zijn in beslag genomen... en de verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Een melding over verwaarloosde honden zorgde ervoor... dat de politie maandagochtend aan de Herenweg in Heemstede... een grote wietplantage oprolde. Buurtbewoners waren bezorgd over de honden van een bewoner in de straat... die al een lange tijd niet meer waren uitgelaten. De bewoners wa waren al een poos niet meer thuis geweest. Toen agenten Poolshoogden gingen nemen zagen ze inderdaad de honden in het huis en bleek het huis ernstig vervuild. Via een openstaand raampje ging de politie de woning binnen waarnaar, waar ze een professionele wiekwekerij aantrof. Ook werd er stroom afgetapt. De be bewoner van het huis was niet thuis op het moment van het onverwachte politiebezoek. En hij wordt op een laat moment gehoord en uh, verhoord uiteraard.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 Lood is daarnaast niet echt een goudmijn. Voor een kilo lood krijg je um, hooguit 1 euro. Waarom zoveel schade toe toebrengen aan dit soort monumenten is en blijft een raadsel. We hopen dat deze daders dan ook snel gepakt worden. Het is natuurlijk zelf al een aparte verschijning. Een vrouwelijke glazenwasser. Veel mensen zouden misschien liever een vrouw in hun huis hebben... voor hun ramen dan een man, maar schijnbedriegt. De politie Eimond waarschuwt nu voor een vrouwelijk Malafide glazenwasser. De glazenwasser biedt haar diensten aan via briefjes in de brievenbussen. Waar mensen eerst enthousiast zijn, blijken uh, zij bedrogen uit te komen. De vrouw gebruikt het glazenwasser puur en alleen om een woning binnen te komen... en wat leuke souvenirs mee te nemen naar huis... De politie weet wie het is, maar wil, uh, wil uh, met dit bericht zorgen dat ze niet meer slachtoffers maakt. Uh, <coughs> Mensen hebben geen idee wie het is. Dus uh, oppakken lijkt mij uh, het, de, de korste klap om te zorgen dat ze het niet meer doet. Ligt het nou aan mij? Nee, een beetje vreemd. Ligt het nou aan mij of, uh, nee, <laughs> het nou aan mij, of uh, is het inderdaad een beetje een, beetje een vreemde...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 het ja maar yeah. ja maar ik vond het zo zonde want, want het is natuurlijk een prachtig liedje van, uh, van. Chicago. Maar die versie die, die had... Uh, en daar kan je niks aan doen, want dat is het nadeel van sommige van, van Spotify onder andere ook. Er staan vaak uh, hele walgelijke remakes op. En, en die, zijn, die zijn echt zo verschrikkelijk vaak zo slecht dat uh, ik trapte er vanmorgen zelf ook in bij het uitzoeken van de muziek. Ik wil ik een bepaalde gauw houden draaien en dan, dan zoek je hem. En dan krijg je een of andere uh, slechte uh, uh, slap aftreksel van het origineel. Dat was in dit geval eigenlijk ook zo. Want ja. het was Chicago niet. Er staat wel Chicago, maar het, het was Chicago niet. En, en dan denk ik van ja, zo'n mooi liedje van onze favoriete band Chicago. Dan moeten we ook de echte versie even hebben. Ja. En nee, dit, dat is toch toevallig een van de nummers van mijn favoriete Chicago album, Chicago 2. Eh, onderdeel van het eh, prachtige stuk The Ballad uh, for the Girl in Buchanan. Ja. En dat is de ballet voor de girl in Buchanan, moet ik zeggen. Het ballet dus. En uh, dat bestaat uit een, een hele plaatkant. Het begint met Make Me Smile en het eindigt er ook weer mee. En het is een prachtig, uh, prachtig uh, document, vind ik dat. En daar hoort Color My World natuurlijk ook in. Maar ik vind, ja, dat, ik vind het wel leuk dat je het uitkiest, trouwens. <laughs> nee? Chicago. Ja, nou ja, ik heb wel meer onverwachte... Uh... Ja, leuk Liedje van de sidekick, dames en heren. Elke dag hoort u dat uh, van onze mede-presentatrice, die altijd uh, onder de naam sidekick heet. Laat we straks ook nog gaan Oké. Okay, nou, ja. ik ben vreseloos benieuwd. wat we straks weer uh, van je te horen krijgen. Dit is een hele nieuwe, Heaven, zonder E. Wonderful.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 You need it all. We we'll Try to operate. Mm -hmm. Show me the light. Come to the upper road where the cold never stays. wild man, take it all. If you like, you go.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 Going van heaven, heaven, ja. Yeah. I might never be night and shot a number. I might never be the one you take home to mother. One Direction. And I might never be the one who brings you flowers. Perfect. But I can be the one, be the one tonight. When I first saw you from across the road. Tell that you were curious Oh yeah Girl I hope you're sure What you're looking for Cause I'm not good at me.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 Perfect, en dat was uh, One Direction. Yeah. Oh ja, en dat nummer van Heaven. Dat wat ik u nog niet verteld heb. Nee, dat was Finding Out More. The for the sky. Bellamy Brothers. Why I'm so Let your love flow. When that love light all Tot het nieuws van 1 uur. Het nieuws en het weer. nos nieuws weer van LU. Ik denk dat het eerste uur er alweer op zit. Dus tot zo. We gaan verzoeken naar een leuke conferentie of zo. Een leuk stukje camera. Nee, En natuurlijk krijgt u ook straks het recept nog. Dus tot zo.